En wat is dan de the remedie om te ontlopen, zoiets? So om niet de gelegenheid te geven aan de citra ach, om op die manier de nieuwe rakia van de onreine krachten op te bouwen. Hoe moeten we, wat, wat is het algemeen? Hoe, wat denk je? Iedereen mag het zeggen. Wat is de in één woord, maar niet een hele lange tirade geven, maar één woord in twee woorden maximum. Wat moet de mens doen? Hoe moet je dat doen? Wat waarborgt de mens dat hij zoiets, dat hij de rakia die van de onreine krachten niet gaat opbouwen, dat daardoor door zijn, door zijn man de rakia van de onreine krachten niet wordt opgebouwd. Wat moet de mens, op welke, welke, welke houding moet de mens doen? Hm? Inkeer. Oké, okay, maar inkeer, maar in welke zin? Inkeer is altijd weten. Inkeer is erg goed. Inkeer. Klein. Klein. Klein? Wat klein? Klein, erg goed. Klein, wat zegt? Klein, zichzelf klein maken. Dus, klein, ja, zichzelf steeds klein maken. Dus dat is het inderdaad niet trots, niet groot opgaan, zoals we dat begonnen vorige keer. Hij ja, heeft ons ook verteld dat door groot op te gaan, dan, ben je dan is de mens onvoorzichtig en dan geeft hij als het ware de kracht aan de onreine kracht. En zij bouwen daardoor hele hun, hun nieuwe rakieën, nieuwe hemel en aarde van hem. Wat nog meer. Oké, okay, trots, trots, uh, kleiner zichzelf maken. Okay. Intensie, natuurlijk intensie. Opletten om, om te werken, ja, om, wer om <coughs> Lishma te werken. Het is niet altijd makkelijk om dat te differentiëren, Lishma, om willen van het geven. Soms lijkt het ons dat dit geven is, terwijl het absoluut niet geven is. Het belangrijkste, belangrijke zaak is... Het zeer belangrijk, eigenlijk cruciaal is... om je eigen kwaad leren te aanvaarden. Of laten wat je leert allemaal, wat het met jou gebeurt... Laten het kwaad, jouw eigen kwaad, want een andere kwaad bestaat niet. Andere kwaad is van iemand anders andere kwaad. Dat moet, moet jou niet raken, dat is allemaal binnen jouw zelf, jouw kwaad is het enige kwaad wat, wat werkt. Waar, waarom? Alles wat buiten jou, jouw zelf is niet verbonden met jou, zo als jouw eigen oorgozer. Want alleen met jouw oorgozer kan je iets doen. Dus met jouw eigen krachten kan je iets doen. Dus de hele bedoeling is om niet te vluchten, maar je eigen kwaad steeds meer en meer verhogen te krijgen. En wat belangrijk is om niet te vluchten, niet te zeggen, oké, okay, het is mij al een beetje kwaad, mijn eigen kwaad een beetje, mij is al getoond. En ik weet het al, ik, dat heb ik al één keer gedaan en genoeg, is, genoeg hoeft niet meer. Dus ik ben tevreden daarmee. Daarmee, dat is, is, is, dan maak je jezelf, je eigen grenzen leg je aan jezelf. En dat is natuurlijk, mogen we dat niet doen. Waarom? De hele bedoeling om al jouw kwaad te kunnen verdragen. En Dat is de hele clue wie dat leert te doen. Natuurlijk moet je krachten regelmatig, regelmatig stap voor stap dat opbouwen. Daarom duurt het ook leren van de Kabbalah, jaren duurt het voordat wij, voor dat wij uh, überhaupt bereid zijn om dat voor ogen te zien, om, om, om verder eraan te werken, laten we zeggen. Maar er is geen volmaaktheid zonder eerst jouw alle, alle, dat hele kwaad dat in jou is, dat wil zeggen de hele wens om te ontvangen, om dat ...voor ogen te, te, te laten jou zien... ...en dat kan alleen door het... weerkaatste licht... Door het weerkaatste licht. ...dus tegenover het oorjaschaar... ...tegenover het licht... ...van dit ...kan men... Uh, ...al je eigen kwaad... ...voor ogen zien. Dat is bijzonder belangrijk. Dus... ...kijk... ...wij moeten verdragen zowel het kwaad... ...het kwade als... Het goede is ook niet, uh, het goede moeten we ook kunnen verdragen. Dat is wat wij zitten ook in de zogger, wat wij doen. Steeds meer en meer verdragen, verdragen ook het goede. Ja, het goede betekent licht ook. Moeten wij de kracht hebben om dat te kunnen verdragen. En dat is stap voor stap, dat is, werkt geweldig. Maar dat is de hele bedoeling. Dus niet vluchten van het kwaad, van jouw eigen kwaad. Al het kwaad wat in jou, jou getoond wordt, je moet het wel accepteren. Want dat is jouw, jou, jouw eigen kilim. Hoe kan je vechten tegen jouw eigen kilim? Als je te vecht je tegen, tegen kilim, dan uh, zet je zelf de grenzen voor je vasten. Tot hier en niet verder. Terwijl. de mens moet gaan. Totdat hij helemaal zijn eigen kwaad volledig uitbaant. Als het ware onder ogen krijgt. Ja, en dan. de volgende stap. Maar. de kawana, dus dat is bepalend. Dus wat, je, wat ik doe, dus daarom is het niet. Die sferoten, et cetera, zijn natuurlijk al wel belangrijk, maar eerst altijd goed instellen: van... waarvoor doe ik dat? Steeds dat voor ogen hebben. En wie leert de Torah lolisch, En dat is natuurlijk het merendeel van mensen. Dat betekent Torah, de... dat. Daarmee natuurlijk worden al die onreine lewushim opgebouwd. Al die onreine, al die krachten van de hemel en de aarde, van die onreine krachten worden opgebouwd. En daarop komen natuurlijk uh, strafen, etc. De mens zelf bestraft zichzelf. We hebben geleerd dat wordt stopgezet, de toevoer van het licht... En dan komt weer iets anders, komt weer een ellende en zo. Op die manier natuurlijk komt men nooit gedwongen tot lichma. Maar men moet, we, we moeten het doen met liefde. Wij moeten het doen voor de ellende ah, voorop voorlopen. Voor, voor de ellende lopen en met liefde aanvaarden het kwaad. In mijzelf. Zoals we hebben geleerd, want waarom? Kwaad in de mens is een deel van zijn, van alle krachten van het heelal. Net zoals het heelal is opgebouwd, het ene tegenover het andere, de ene tegenover de andere. Zo so is de kwa, het kwaad in, mens, in de mens is een opbouwende kracht. En daarom is de mens ook opgebouwd van boven tot de gazij, tot de buik, laten we zeggen, tot de gazee en naar beneden. Onder de tabor is kwaad in de mens. En beide zijn nodig. Dat wat betekent dan het kwaad onder ogen zien? Alles wat onder de, onder de tabor is, onder ogen zien. En onder de tabor is niet alleen onder de tabor, let op. Alles wat onder de tabor is, of, ja, of onder de gezee is, bevindt zich in elke sfeera goed onthouden, het is niet alleen dat boven tot hier is het allemaal in elke sfeera heb je ook ja, elke sfeera bestaat ook uit twee delen, ja of niet boven de en onder de gezijn, dus in elke sfera heb je ook onder de, de taboe. dus die moet je ook in vorm, een vorm van correctie geven ja dus, dus maar laten we verder gaan, even nog een klein stukje uh, wat hij ons nu verder vertelt. 3 De regel 3 op de pagina P, B, 82. Volledige concentratie. Wat en verbondenheid. Jij ja, ziet het wat we hebben gezegd via de orgozer. Dus jij bent verbonden wat, wat jij nu leert. Absoluut. En alle krachten die nu jij hoort. En die, allemaal komen ze tot stand in verbondenheid met jou. Want, eigenlijk omdat jij bent nu verbonden door jou. Ik spreek, ik zeg, door mij komt het wat, wat door mij komt het. Maar jij doet mee. Jij bent geconcentreerd. En daarom is het jouw werk op dat moment. En door jou gaat het ook in de ruimte. In de geestelijke ruimte. En jij ook veroorzaakt die dingen, die ook kunnen deze kant of de andere kant gaan. De regel 3. We zijn al de actief hoi haavon behavley Punt. Kijk nou uit, wat staat in de Jesajas. Yishai, Isaias, 5 staat het geschreven. 3. Vijfde actief, en daarover staat geschreven. Hoi we aan de heinen die de zonde naar zich toe trekken, behevlei hashav in de touwen, van schaf, van die schaf. Natuurlijk wordt het normaal vertaald met iets anders, van onrecht, schaf wordt het als onrecht, maar in de touwen van schaf. En u begrepen wat het allemaal is, dus is, dat hij, wij aan degene die de zonde aantrekt, wat is de zonde die aantrekt? Dat is die chochma, dat, dat is die. Dat is dat licht hochma van de onreine krachten, dat die de mens door zijn man wekt op of aantrekt naar die schaf. daarom wordt gezegd ook, die, die, die de zonde aantrekt in de touwen van, uh, ja? van de schaf. Touwend, uh, touwtjes, ja, touwen van de schaf. Punt. Ha'avon, da de goera, ha'avon, de zonde. Wat wij noemen de zonde, in het Nederlands kan je zeggen, alleen zonde zeggen, maar in het Hebreeuws heb je dan vele varianten, want alles is verschillend, elke zonde is verschillend. Dus het woord avon, is, hij zegt ha'avon, de avon, dat is het mannelijke. Dus het woord avon, dat is, het, dat is de kracht, het mannelijke kracht. 4. We gaan avot, we gaan ha avot ha-agala, ha hata En daar ook staat geschreven verder in de Isaiah 5. En als avot betekent ook als tauw, maar wat de touw wat een grote, dikkere touw dan gewone tauw, de touw wat men gebruikt bij, het, bij een. Bij een, het, bij een wagen, als je met bijvoorbeeld een paard aanspant. Ja, maar in het Nederlands zou je zeggen, de grote de dik, dikke touw, waarmee dus... Maar dat jullie dat begrepen, ja, dat de touw dus... Awa betekent eh, dikke touw, wat men dus de paarden echt met het wagen aanspant. Dat is, nog wordt het nog sterker dan, nog krachtiger dan, dan wat wij daarvoor hebben, ge, dan de gewel ge dan de touw, gewone touw. En dan zeg je dan. En als die dikke touw noemen we gewoon uh, Hagala. Als de dik, dikke touw van um, een wagen dat aangespannen wordt. Is de zonde. Gataa. Dat is in de taal van de profeet Ishaïa. Isha Isha Isha Isha Isha Isha Isha is. Punt. Uh, vier na de, na de eerste punt. Man hata'a. Dan ook wat ik rechata'a. Wie is die hata'a? En hata'a komt als een vrouwelijke van zonder. Eigenlijk zonderes, zou ik zeggen. Zonderes. Kan je dat in het Nederlands zeggen? Zonderes. Dat neemt dat het in een vandalen niet staat. Dus, uh, man hata'a. Wie is hata'a? Wie is dat vrouwelijke voor het? Het is het. Zonde, zonde. En, en Gataa is vrouwelijke. Wie is die zonderes? Da Nukwa, dat is de Nukwa, de vrouwelijke van de onreine krachten. De Ikra, de Ikra, Gataa. Zij, zij heet Gataa. En het mannelijke heet Avon, de zonde. Hij is Avon en zij is Gataa. Dat is weer een andere verhouding. Het is niet dat het... Allemaal één pot is. Ze hebben alle verschillende verhoudingen, verschillende krachten, et cetera. Daarom hebben ze ook verschillende namen. Punt. Ihu mashich vijf de ikre avon. We inon hevlei hashav Ulevatar. Kavot Agalahata A. Lehahi Zes Nukwa Deikrinhata A. Detaman Itakafat Lemahavai Tas Lekat Labnej Dasha. Waeda ki zeifen rabim halalim hipila. Man hipila. Da haui. Dat a ah, de b'nai nasha. Vier na de laatste punt. Ihu maschich, hij trekt aan is de manlijke. Ahu de ikre avon hij die avon het manlijke. Hij trekt het al net zoals we hebben geleerd hier. Alleen hier gaat hij ons vertellen dat in de terminologie van de profeet is is is is Isaias. Hoe hij dat had, het, had uh, uitgedrukt. We in ongevlegen schaf. Let op. En wat hij aantrekt. erg belangrijk nu. Wat hij nu aantrekt. Dat is vergelijkbaar naar krachten. Is als die dunne touwen van schaf. Ja, zoals we hebben dat in de regel 3 hebben we dat geleerd. Dat hij trekt een touwtjes, die zijn nog niet zo sterk, zo krachtig zijn, die touwtjes wat hij krijgt, de touwtjes van de zonde. Dat zijn de touwtjes van de schaf, de, touw, de dunne touwtjes van de manlijke, van de, manlijke, van de manlijke, uh, kracht van de citra achra. Mannelijke kant van de mannelijke kant van de citra achra. Dat is geweld, ge eh? hoe zeg het, geweld. Gevel, dat is dan in het Hebrews, is gevel, dat is gewone touw. Gewone, waarmee je gewoon kan iets, iets verbinden of zo, maar niet de touw die Kabel. echt... En niet, de, nee, en niet de touw, waarmee je dan de paarden aanspant, et cetera. Dat is dan de stik. Dus, dus maar dat is de kracht van hem. Zijn kracht is net als een als een gewone touwtje. Dat is, is erg dun nog. En, als dat heet, dat heet dat dat is Hevleihashaf, de touwen van de schaf. Schaf, weten we dat die schaf is. Ook in de taal van de, uh, in, het, in het vers van de Jesajas. Ulevatar, let op. En vervolgens, kavot HaGalachata. en daar volgende de daarop, in dezelfde vers staat het verder. En als, als de dikke touw van de van de, dat paarden, de paard, waarmee de paarden wagen aangespannen wordt, is de gata'a, is die vrouwelijke zon, z, zonderes. Zij is, ja, iedereen ziet het, hij is net als dunne touw, en zij die, hij, hij is avon, zonde, en zij mannelijke onreine kracht, en zij is gata'a, zij is zonderes, en zij, haar kracht is, als die dikke touw van de wagen dat waar, waarmee de wagen wordt aangespannen Om ons te, het gevoel te geven. Lehahi nukwa. Hij zegt. En vervolgens. Dat is wat hij zegt. Lehahi nukwa. Dat is voor van die, die nukwa. Dat komt aan die nukwa. Die. Gata'a heet, die zonder uh, res zonder, uh, zonder heet, maar een ander woord wordt gebruikt. Zie je? Zij is Gata'a van één woord en hij is Avon. Zes na de koma. Dit aman. Itakavat, Dat daar, daar versterkt zij zich. Maakt zij zich sterk, le -me -tas, om een vlucht te maken, le labneinasha om de mensen dood te doden. Wel daar, en over, over haar, over dat is geschreven, dat herhaalt nog een keer de, dat vers. Kies even rabim halalim hepila, want velen, velen heeft zij geveld. Zoals uh, so in de Mishle, in de spreuken staat van Salomon. Man pila, hij zegt, wat betekent Hippila? Wat betekent dat zij heeft gefeld, Letterlijk liet vallen. Uh, da ha hi chata'a. De katala dnai nasho, dat is die, dat is zij, die chata'a, die zonderes. De katalet b'nei die dood de mensen. Punt. Man garim da. Let op. Ach. Talmid hacham, de lomate lehora'a au mora, mora ra rachamana le shasvan. En nu de laatste zin, let op, wat je zegt. Seven. Man garim da. Wie heeft dat veroorzaakt? Ach. Talmid de geleerde, de geleerde. Hé, hey, die Talmid die, die, die, die, die geleerde. Dus hij spreekt niet van iemand die, die gewoon een uh, uh, niet geleerde is, die onle, ongele, ongele, ongeletterde is. Maar hij spreekt van die Talmid dat is de Torah geleerde, zegt hij. Talmid hacham, die kwam, kwam niet... Aan het leren van betekenissen, van goede betekenissen te leren. <coughs> um, en tot de leer, ik kwam niet, tot de leer zegt hij: Rachamana, de shasvan, God verhoede. En nu gaan we naar beneden. De Hassulam, de rechterkolom, de regel 20. Twee kanten van de daaie. Altijd moeten we weten. Twee kanten. De wereld is geschapen door twee kanten. We hebben, daarom werken we in de rechterlijn en de linkerlein. Heel erg belangrijk. Want zo, ik zal ook in proberen met, met God's hulp, ook in dat boek wat ik maak op je. Ja, de geheime Torah komt nu ook een extra stuk. Bekijk de hele boek nu opnieuw, want ik heb het, nieuwe dingen erin gestopt. Maar deze week, misschien komt het wel in de weekend, op dat stukje van de Geheime Torah op de site, wat ik geschreven, schreef, aan het ben. Daar zal ik ook proberen veel doen, dat die aspecten die ook ons geestelijk zullen helpen ook, van onreine krachten. En reine krachten zal ik ook, daar ook daarover hebben, maar dan kabbalistisch. Twintig, de rechterkolom, de regel twintig. Ot ein. We da kti we gole. We Ot ein. Zeventig. We da en daarover is geschreven. We Enzovoort. Dubbele punt. We al ze katoef. Eénentwintig. Hooi. Moos gei ha vogen. Begalei ha Waar ze katoef en daarover is geschreven. 21. Hooi, wij aan degene die moschee trekken de zonde Haavon aan. En dat is ook over de mannelijke. Haavon is de mannelijke. Begave lei in de lichte touwen, dunne touwen van de schaf. Hij is niet zo krachtig als zij. Punt. Haavon. Zéhu Zachar. avon, Die zonde die door het woord Avon. Uh, wordt weergegeven. Zéhu Zachar. dat is het mannelijke. 22. En later komt de tijd. we zullen ook leren dat Avon. we zullen het woord naar Nargimatria leren. en allerlei andere dingen. Zullen we zullen zien wat de kracht is van deze zonde, van zijn naam, Avon, we zullen zien, maar, 22, Uga, vota Agala, Gata, A, en, als de dikke touw, van een gespanen wagen, om wagen, te, daarmee te spannen, is Gata, a, is die zonderes, die Gata, a heet, punt, ze, Mahu, Gata, punt, hij vraagt de zoger. wat is die Gata, A, hier had 23, de hainu. Ech het <tot> z'nunim. Hanal. Hanikret. <tot> Gata 22, na de laatste punt. Hier, <tot> hanukwa Dat is de nukwa. 23, de hainu. Dat wil zeggen. De uh, so is het z'nunim. De ontuchtige vrouw. Zo is het boos als boven gezegd werd, gaat aan die zonderes heet. Ook hier zit, in dat woord aan in haar zonde, zonder zit zitten natuurlijk vele krachten die, we komen wel op zijn plaats, daarop terug. 24. Hoe hachote moshech oto anekra avon de heinu 25. Dit is haar. Begevleis, Shav haelu. Hij gaat ons uitleggen. 24. Hoe? hij ha de zonder. Dat is gewoon een woord voor zonder. Hetzelfde als van haar. Zij is gata en aan, hij is gote. Dus hij zegt hij, de zonder. moshech, Trekt aan. O toch avon, dat is die, die avon heet in die in dat in dat vers. De Hainu dat wil zeggen Eta etazachar, dat wil zeggen het mannelijke Behavlei shav ael in de in die in de dunne touwen van de shav van deze shav. En het mannelijke dus de mannelijke zonder hier op aarde. ja het gaat over de hier op aarde. dus degene die dan dat verkeerd doet ze bij zijn leren dat hij gaat dat aantrekken daarmee en zeer erg belangrijk dat je zegt ons de touwen dat is de touwen ook die waar ik het ook een beetje in dat principe had willen vertellen had ik ook op het oog die touwen waarmee ook de mens, de zonder, verbonden is ook met die mannelijke onreine kracht. Iedereen begrijpt? Het? Van binnen ons zijn net zoals een dunne, dunne. dunne Dat man is ook een vorm van een dunne straaltje, als het ware. Dunne, waarmee ook, Net als dunne, dunne touwtjes waarmee eh, de mens zichzelf verbindt dan met die mannelijke avond, met, met die mannelijke eh, schaf met de mannelijke citra agra. Maar de touwen, die, waarmee de mens, achterna vervolgens, die vervolgens komt, die dan zich verbinden, worden verbonden met de dikke touwen van die vrouwelijke citra agra. Dat is wat de hele intentie. Dus, dat is wat hij zegt. Kavot 26 Hagalah Gata'a. En vervolgens, nadat zegt hij: Zoals de dikke touwen voor het spannen van de wagen, waarmee de wagen wordt gespannen, uh, is Gata'a, is dat vrouwelijke, uh, de vrouwelijke kant van de Sitrachen. De punt Shehu. Moshech leota anekiva. Eén der een regel, één de linker kolom. Anikret hata. Shehi mit gaberet sham laof twee harok benei Adam punt. De rechter kolom, de laatste regel. Schei huo dat hij de zonder trekt aan het op. Leota ta, naar die vrouw, vrouwelijke, naar die vrouwelijke, hata, die zonder, zonderesheid, dus naar die on, die onreine, naar die vrouwelijke frau, van de onreine ukwa, van de onreine krachten. Shee mit gaberet sham, dat zij, aan uh, krachten komt daar, de krachten, uh, opdoet, daar in de Rakia zoals we dat geleerd van de Schaf. laof om te vliegen, twee willen haar ook, nee Adam. En te doden, de mensen. lauf oké, Laoef inderdaad. Laoef, of is het wel de vogel. lauf om te vliegen en. De doden, de mensen. Twee punt. We al kennen, Kirabim, rabim halalim, drie hipila. En daarom, zoals de andere, het andere vers zegt, dat zij, want vele, hebben ze, vele heeft zij geveld. Galalien betekent ook. Uh, zij die verslagen zijn. Maar goed, heeft zij verslagen of zo? Veel slachtoffers heeft ze gemaakt. Drie. Na de eerste punt. Mihi Pila. De vraagt Wie heeft zij geveild? Punt. Ii otahagata. Ahoreget. 4. Bnei Adam. Dat is die Chata'a, die Sonderes, die Dood, de Mensen. 5. Umi En wie heeft dat veroorzaakt? Vraagt de zoger. Vraagt Shibor bar De zoger. 5. Ainu, Talmid Chacham. 5. Shrloh higieh umora. Dat wil zeggen, de Talmud gegaan, die geleerde, de Torah geleerde, die niet kwam tot, het, tot de leer zelf, tot de, tot de diepe betekenis van de leer. Omora, wat is het verschil van die twee? Nou, zoiets ongeveer hetzelfde punt. Harachaman, uh, Yetzilein. God verhoede ze. Archaman is dat de naam van, ook de bijnaam van Hashem. Ja, een bijnaam van Hashem. Er zijn namen en bijnamen. En dat kan je daarover leren, kan je dat lezen daarover. Ik hoop dat deze week, op de, de, in het weekend, komt nog extra stukje in het boek Geheime Torah verschijnt het. Maar lees het vanaf het over het woord en verder nog een keer lees het. Want het is heel anders, nu ges, extra veel geschreven is. En daar, heb ik ook daar schrijf, schrijf ik ook daarover, van Ari. Dus er zijn namen en bijnamen. En een Rachaman is uh, een bijnaam van Hashem. Bijnaam betekent eigenschap, aanduidende. Rachaman betekent uh, barmhartige. Er bar, barmhartige. Zes. En nog een klein stukje. Pirush, De uitleg. Kmoshe katuvla eil. שהזכר אינו כל זייפן כך רק כמו הנוקו. כי הוא מדמא עצמו אך לכדושה. בסוד הכתוב, אכול ושתה יאמר לך ולבו נכן בל אימך. ועל כן הוא נקרא שוו פנט. נוכן כרמר זיר, זיר Subtiel is het hier, want alles wat hij vertelt nu over de mannelijke en vrouwelijke kant van de sitra agra, zit waar? In mij, in de mens. Duidelijk. Dus dan kan je zien, dan kan je, als je dat weet wat de zoger nu vertelt ons, als je weet dat, als je bewust daarvan bent, dan weet je wie spreekt in jou. Want dat kan mannelijke zijn en kan vrouwelijke zijn. Eigenlijk. Die beide, of kan het soms, iedereen begrijpt het, dat kan een vrouwelijke uh, uh, sitra achra zijn, en het kan een mannelijke zijn. Wie doodt een man, wie doodt een man, wie doodt een man s'nachts? Vrouwelijk. Wie komt bij de man in zijn dromen en verwarmt zich aan hem, en totdat hij zijn zaad lost, en dat is, een, uh, dat is niet alleen maar zaad, alleen maar fysiek. Dat is echt een zeeboek. En zij verkrijgt daarvoor de, daardoor die Lilith. Zij verkrijgt daardoor de kracht. En wanneer hij za, zijn zaad lost, dan lacht ze uit Dan lacht ze hem uit. Ik weet niet wie of iemand die verdromen had. Ik had veel te van die dromen. En ik zag haar lilië in allerlei gedanden. Dat moet je natuurlijk kunnen verdragen. Op alle allerlei is. Mooi, prachtige vrouw. En andere keer nog iets anders. En dan. Of ze haalt dit van jou, wel, die dingen weg. Jouw kracht weg of niet. Maar ze knabbelt aan jou. Je knabbelt je goed? Ze, ze knabbelt wel aan jou. Dus. Al heb je je zaad bij je. Maar dan, zij knabbelt toch wel aan jouw krachten, want zij verwarmt zich bij jou. En dan voel je dan, zelfs als je dan wakker wordt, dan is het net of een held je geweest. Want zij verwarmt zich aan jou, zij haalt van jou een stukje van jouw eigen je geestelijke kracht. Maar ook precies hetzelfde is ook met, man, met een mannelijke kracht. Mannelijke kracht komt ook, s'nachts ook, uh, bij een vrouw. Op dezelfde manier. En ook bedriegt de vrouw. Zij heeft dan ook s'nachts, kan ook dromen hebben. Ja, het is normaal. We wij wij hebben zo'n bekleidsel. Allemaal moeten we dat, die, die, die, die, die... Dingen die... En ook bij vrouw is het precies hetzelfde. Maar dat is, bij vrouw komt dan een mannelijke. En hij verwekt bij haar... die onreine krachten. Bij haar. Ja, duidelijk. En de vrouwelijke Lilith, zij pakt ze wil jou afpakken, dus zij heeft niet haar eigen kracht. Zij pakt bij jou als het ware, ze met jou, ze verwarmt zich met, bij jou als het ware, bij een man. En dat neemt ze bij jou en dat gaat ze dan verwikkelen, het, een omhulseltje maken daar, daarop, zoals we dat noemen met het spinnen. Uh, een omhulsel maken, een body maken daaraan. En dat gaat ze gebruiken voor, uh, voor allerlei krachten dat zij gaat Daarin komen, allerlei dingen daarin. Maar goed, even dat je dat begrijpt, dat het allemaal gaat, wat we leren allemaal van toepassing. Dan weet je dan later hoe je daarmee moet omgaan. En wat je moet dan voor, hoe moet je voorzichtig zijn. Daarom, voor het gaan naar bed, uh, een man moet wel zekere uh, houding, niet direct. Eerst tot zijn laatste snik, s'avonds, kijken naar de tv en kijken naar allerlei rotzooi. Want op dat moment, de mens denkt, oh, ik ga mij lekker ontspannen. On en maar de Lilith al ziet al de kans. Nou, dat is deze, moet ik pakken. Deze leent zich daarvoor. En, maar ook niet dat. Maar ook een andere, dat kan ook bijvoorbeeld uh, iets anders. We weten niet wanneer. Dus moeten we altijd opletten hoe we dat doen. En dat betekent geestelijke dood. Wat ze brengen. Want zo so brengt ze dood, geestelijke dood aan een mens. En ik ervaar het 100%. Ik weet dat het lelijk was. In verschillende gedaantes. Dat is verschrikking. Oké. Okay. En jij moet dankbaar zijn daarvoor, want dat is dan tegelijkertijd is het zuivering van jezelf. Hey. Steeds zuivering van jezelf, steeds laat jezelf zuiveren daarvoor. Maar wel opletten. Dat is de weg naar de volmaaktheid. Uh, waar staan wij? Ah, pirouf, de uitleg, zes. Ja? Kmo leel, zoals so boven gezegd werd, of geschreven staat, schahazachar eino kolkach rak mohanukwa, dat het mannelijke is niet zo so, so slecht als de, fra, de fraulijke in het onreine. Je hoe met daarmee op. Want hij doet zich voor als, als, uh, als heiligheid. Dus als bij jou komt bijvoorbeeld een beeld, bij jou of gedachte, en je zegt jou: Do dat, Doe dat, je bent zo goed, je bent zo heilig, je bent zo goed, etc. Dan weet dat het komt van die mannelijke Sitra Agra. Eigenlijk. Hij kan niet zo kracht hebben, hij, weet, hij wil jou verleiden. En als hij jou verleidt, dan brengt hij, dat jou, brengt hij jou naar de noekwa. En zij maakt het verder af, zij maakt het de korte metten met jou. Maar hij alleen moet verleiden. Hij zegt nou, jij bent zo goed, jij bent heilig, jij bent zo knap. O, het is geweldig hoe je dat, hoe je wat je doet, et cetera, et cetera. Om hem, om hem af te brengen op die manier. Dus hij verkleedt zichzelf als... Een goede raadgever. Hij is helemaal voor jou. Hij is helemaal, uh, wil jou alleen maar het goede. Dus altijd moet je goed opletten. <laughs> het is geen comedie. Het, het De weg naar de waarheid is, is een doornig weg. Is een, hoe zeg je dat? Een weg met veel, veel zeg je dat? Doornen. Wat? Doornen. Dornen, erg veel doornig. Maar je moet het wel willen. Je moet, je moet niets anders willen. Dat, andere dingen wel daarbij. Maar je moet veelheid je bevrijden jezelf. Want niemand ontkomt. Dan moet, anders komt het een volgende generatie. Moet je weer eraan doen. Moet je weer die moeite doen. Want wij zijn gemaakt om tot naar vol, de volmaaktheid te komen. Geen uitweg. Niemand kan daarvan vluchten. Dus liever nieuw dan dat dan verzetten. Dan later, misschien later. Dan wordt het heel moeilijker. Dan wordt het veel, veel erger. Um, kom, uh, nog een keer: Dat hij is niet zo, het mannelijke is niet zo erg als de vrouwelijke, die hoe met de man, want hij maakt zich, hij doet zich voor als heilige, hij doet zich als heilige voor bij de mens bij Basoda Katoef. In het geheim van het, uh, van het vers, dat in, ook staat bij die, wat we hebben gehad van. Amelach, van de spreuken van de slomo. En holweste, hij zegt tegen jou. Hij zegt tegen jou: Eet en drink. Eet en drink. Hij geeft jou. Eet en drink. Jomarlega zal die jou zeggen. Willibo Balim maar zijn hart is niet met jou. Wat betekent zijn hart is niet voor jou? Hij wil jou, hij gunt jou niet. Valken, hu, ni krashav, shav, en daarom heit hei, shav, leiche, eidele, etc. Dat is het mannelijke. Tien. Amnam, mishum, ze. Koho, gadol, bayoter, lil, lil, kod, bnei, adam, lirishato. Elf. Lil, we gaan naar de Ba om is de weg twaalf ben nikiwa. Ben ookwe. We als ke avota gala hata. Sche mamsha hato. Dertien. Little huma rabba. Hier gaat ons geweldig dat uitleggen. Na wat we hebben allemaal gehoord, is het net als Let op. Tien. En wat we nu leren, moet je weten, dat dit ook bescherming, wat we nu leren, dat is de bescherming tegen, tegen al die dingen, wat we nu leren. Amnam, echter, mishoom ze daarom, koho, gadol, bujoteer, let op, zijn kracht is, is, de, is veel groter om de mens in zijn net, in zijn netwerk, in zijn net uh, te pakken, Zeg je dat, uh, Daarom is het makkelijker voor hem om een mens in zijn net te krijgen. Waar haar, let op, waar haar is een afvalerische, der to. En nadat de mens in zijn net valt, waarom is de weg bij een noekwe? Komt hij en gaat zivug wog maken met de noekwe, met zijn noekwe, met, met zijn vrouwelijk. Zij komt daarna aan de pas. Deze volgorde is bijzonder belangrijk. We ask, wat hagela gata? En dan zegt die: En dan wordt dat gata, de zonder wordt het, komt dan aan de pas de zonderes, die uh, dat haar touw is, dikke touw van de paarden worden aangespannen zo so, dikke kracht heeft zij dan, ten aanzien van hem, um, um, meshato, rabba, dat zij um, trekt hem trekt naar de grote afgrond. Dus zij trekt de mens naar de klipot, naar de absolute klipot uh, van haar. Net zoals de spin dat doet, ja, dat, dat is zoals het ook hier uh, in Dertien. Vezeh shiura <messimus> katuv. Hoi moshei, Fertin avon. Behevlei hashaf. En dat is. Dat is de uitleg. Letterlijk de mate. Van het vers. Letterlijk de uitleg van het vers. Van Yeshayahu. Five. Isaias 5 Hoi moshei avon. Vei is aan de hene die. De avon aantrekken. Dus die avond dat is het mannelijke zonde, begrijf haar schaf in de touwen, dunne touwen van de schaf, van het mannelijke. Dat is het begin, dat is het belangrijkste. Als de mens daar komt in de netten van netwerk van het van mannelijke schaf, dan is hij verkocht. Eindelijk. Want kijk, de mens zegt, ik ga toch niet uh, reageren op die noekwaar. Dat is duidelijk, dat is kwaad. Maar dan komt die, in plaats van haar, komt een dunne kracht, fijne kracht. Niet, niet pushend, niet pushen, maar erg fijn, zonder elke, zonder uh, alleen maar woordjes. En hij zegt tegen jou, doe dat of dat, jij bent dat en dat. En jij valt daarin, want hij, is, hij, is hij heeft een voorkomen van een tzadik, van een rechtvaardige. En jij valt in zijn netten en hij pakt jou dan. En dan brengt hij naar haar toe, en zij maakt het af. Kleine Ja, 14. Kish Kishashav Rak Kosher Otto letop op. Behavelim Velokedo to Vacharkahu mapilo Zestin Lifney Hanukkosilu Ve Aska Avuta Galachata A. 17, asherahata'a, mapilato, lituhumaraba, vaharagato. Hier is, dat is eigenlijk een, een, het belangrijkste kernstuk over, ik bedoel, een basis moet ons geven van wat, van die onreine krachten en hoe zij werken. Let op. Ki hashav. En nu volledige concentratie, het laatste zinnetje. Ki hashav van die schaaf leiche of eidle. Rak <speaking> kosher <in> oto, hei alei verbind de <language> mens. Yeah? Bind, bind de mens behawalim met de lichte taun. Ja, That is, hei bind die schaaf, that man like, bind de mens alleen met de lichte taun an. We loke do en and packed Loket is, pakt hem, verovert hem. We agarkaag en vervolgens, het is altijd zo gebeurd, altijd. We agarkaag en vervolgens, houma pilo, lief nee, hanuquaselo, hij laat hem falen voor, voor zijn nukwa. Dus hij brengt hem op de vloer tegen zijn, gooit hem voor zijn nukwa. We aas en dan. En nu is hij. Ligt hij voor, zijn nu, voor de nukwa van de onreine kracht. En dan, we zegt hij. We aas en dan. Ka wat aagela chataa. Dan is die chataa, die. De zon, de rest, die vrouwelijke. Dat bij haar is het heel iets anders dan als dikke touwen. Als dikke touwen, zij doet met de mens. Als, als dikke touwen. Uh, waarmee dus de paarden worden, zoals so de paarden worden dan aangespannen. Dat is dan de kracht van die waarmee ze dan de mens, hoe zij de, de mens dan verder omgaat. Die vrouwelijke hataa, asher hataa, ah, hataa, waarbij de hataa, dat de hataa, ah, de zonder rest, de vrouwelijke onreine kracht, maar Pilato die doet hem, die Doet hem vallen, zoals we dat gezegd, doet hem vallen, le tehumaraba, na de grote afgrond, dus helemaal naar haar territorium waar, uh, we horen toe, en doet hem, en, en doet hem. 18. En ook de laatste zin. Dat ook geldt. deze is ook geld, geld ook voor ons. Let op. En dat is ook, als gebed moet ook zijn ten aanzien van ons. We zijn schon maar, en dat is wat hij, Rabbi Shimon zegt. De Rabbi Shimon zegt. da is die. de katlin de katlit is Dat is die. Dat uh, die. Dat die. doodt de mensen en dan gaat die. nog, is die. Dan, Tussen de zeg die dan in de laatste zin. In de zogers zelf. Dat dat is de mens die. En uh, dat is. Uh, Rachamana raham, Rachamana Lesha God verhoede. Dat is wat we altijd. Goed, away, goed altijd. En wanneer je so zoiets leert. Ook over de krachten Daarna probeer iets. Als het ware. Terug. ...geven, orgozer, waarbij je zegt... Uh, ...God verhoede of zoiets, dat jij uh, niet over mij gezegd... ...dat ik, mocht ik, mocht mag ik verhoed worden... ...mocht ja? mag ik, mag ik gered worden van dat soort dingen. En dat is allemaal in de handen van de mens. En doet er niet toe dat, het, dat jij aangevallen wordt. Ik zeg het... Uh, moet je niet denken dat het, dat, het, dat het sereniteit, dat wij verkregen sereniteit. We moeten werken tot de, totdat wij al het kwaad in ons kunnen uh, onder ogen zien. En daarvoor is een enorme enorm werk nodig. Een enorme uh, opoffering voor de mens En natuurlijk ook beetje uh, massa